1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Verzet in Libië tegen Gaddafi gaat door. Zeeland op de vingers getikt voor toezicht op Termfos. En claim voor brand in Rabotoren was vals, zegt de AIVD. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag dan breekt de zon af en toe door. Het wordt 6 graden in Groningen, 10 graden in Zeeland. Ook in het weekend is het regenachtig bij een middagtemperatuur van zo'n 10 graden. Daarna wordt het droger, zonniger en iets kouder. In Libië is de bevolking opgeroepen om na het vrijdaggebed samen te komen... om te protesteren tegen de leider Gaddafi. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is in Benghazi. De stad in het oosten die al bevrijd is. Hans-Jaap, hoe is de stemming daar? Nou, in Daar zijn ook heel veel mensen uh, voor het gebed ook zelf naar, meer naar het centrum gekomen. En uh, ik verwacht een wat grotere manifestatie vanmiddag. En ja, die is natuurlijk vooral symbolisch, want uh, de oude machthebbers zijn uit deze stad verdreven. Althans zitten niet meer op de plekken waar ze ooit zaten. De gebouwen waar ze zaten zijn in brand gestoken de afgelopen week. En, uh, maar ja, het is een ondersteuning van wat er nog gaande is in de rest van het land. Vooral dan westelijk, van hier uh, in Tripoli bijvoorbeeld. Krijg je daar ook berichten vandaan, vanuit uh, die hoek van het land? Ja, men is hier heel erg bezig met die situatie. Hè? Want er is hier een feest uh, gevierd en er wordt hier nog steeds af en toe feest gevierd. Maar het feest is natuurlijk niet klaar, zolang Gaddafi daar nog zit. Dus daar zijn contacten onderling ook wel, al zijn de telefoonverbindingen lastig. Uh, en er zijn ook mensen van hier daar naartoe om te kijken in hoeverre zij kunnen helpen bij uh, de laatste zet. Jij zit in het oosten van het land, in, in Benghazi. Wat voor berichten krijg jij uit het westen? Een nieuw bericht dat ik vandaag gehoord heb van een paar bronnen... Um, is dat er onderhandeld wordt met de stam van Gaddafi. En um, dan is de inzet dat de familie Gaddafi uit de stam zou moeten worden verwijderd. Uh, daar zijn gesprekken over gaande, begrijp ik. Uh, niet bekend is hoe die gaan aflopen of die stam dat ook werkelijk gaat doen... Maar als ze dat niet gaan doen, dan zijn de consequenties voor de stam. En dat betekent dat als het zeg maar, tot een nog veel bloederige einde komt, hè, er is al heel veel bloed vergoten hier, dat, dat alle schadevergoedingen die dan hè, volgens de traditionele stammenregels uh, moeten worden betaald aan, aan alle nabestaanden, ja. dat het allemaal uh, op rekening komt van die stam, dat die stam verder geen enkele functionerende toekomst heeft hè, voor, voor uh, voor na Gaddafi, dan is het een soort stam in de ban in de toekomst. Dus die druk is enorm hoog op de stam om daadwerkelijk de familie Gaddafi eruit te zetten. En als dat zou lukken, ja, dan, dan, dan, dan denk ik dat je de laatste dag van Gaddafi uh, ziet komen. Hans-Jaap Melissen, verslaggever van de Wereldomroep in Bengazi in het oosten van Libië. In uh, land verder naar rechts, uh, het Tagrierplein in Cairo in Egypte. Ook dat staat weer vol met mensen. Arabiste Rena Netjes is in Cairo. Goedemiddag. Um, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Netjes, de, de Egyptenaren ja, die, die, die protesteren een paar weken geleden. Maar die hebben nou toch wat ze willen. Mubarak is weg. Waarom staan ze weer op dat plein? Nou, ik hoor net uh, de vorige spreker zeggen dat uh, het hier uh, uh, nog niet compleet feest is. Of, of daar, zeg maar. Hier is het ook nog niet. Want uh, Mubarak is al weg als hoofd van het regime. Maar de belangrijkste eis van vandaag uh, van de demonstranten is... dat uh, Ahmed Shafik, de huidige premier, uh, opstapt... Men is hier namelijk bang voor een stille counterrevolutie van Mubarak en Shafik. Um, Shafik is door Mubarak aangesteld. Hij was ook minister in het vorige kabinet ja. voor de revolutie. En hij is zelfs gepromoveerd tot premier, zeg maar. Tegenovergestelde van wat de demonstranten zouden willen. Dus ze willen de hele, weg, uh... de, de, de, de hele oude garde weg eigenlijk. De hele oude garde moet weg. Ja. En ja, daarom weer, want... weer de straat. Zij, is het weer massaal ook uh, daar op het plein? Het is enorm. Het is drukker dan vorige week. Het is enorm druk, zeg maar. En de jongeren die het organiseren, die zeggen ook van... ja, als Shafiq niet opstapt, dan gaan wij nog een grotere revolutie ontketenen. En dan gaan we ook eisen op tafel leggen als herziening van het Ken David-akkoord. En herziening met de contracten met het suez Oké. Dus we zijn hier nog lang niet klaar. Want Shafiq, ja, die vinden ze... ...eigenlijk nog erger dan uh, Mubarak. Hij heeft bijvoorbeeld uh, als minister van, um, van luchtvaart ook afgelopen zomer... ...een uh, hele groep uh, Egypte-er-piloot op straat uh, uh, gegooid... Ja. ...omdat zij eisten voor handhaven van de, van de rusttijdenwet... ...en uh, de nieuwe luchthaven in Cairo die hij heeft laten bouwen... ...is met onderpand van, um, van heel Egyptair en van alle kantoren in het buitenland uh, gefinancierd... Uh, en uh, daar zou bij een aanbesteding zou 100 miljoen dollar in eigen zak hebben gestoken. Ja. Nou ja, dat soort uh, feiten zeg maar, maakt dat ze echt uh, ook meteen willen dat hij aftreedt. Duidelijk. Rena Netjes in Cairo. dankjewel. Uh, intussen hier aangeschoven onze Midden-Oosten redacteur Mustafa Oekbi. Uh, ja, op veel plekken in, in Noord-Afrika en de Arabische wereld Mustafa, uh, is het, het vrijdaggebed achter de rug. Ik denk dat het nu afgelopen is, uh, intussen één uur geweest. Hè? Uh, mensen blijven dus die dag gebruiken om, uh, om massaal te demonstreren op, op allerlei plekken. Ja, het heeft, het heeft, het heeft eigenlijk twee voordelen. Uh, uh, Eén voordeel is namelijk dat het de, toch de dag van de bezinning is waar je even stilstaat bij alles wat er in je leven gebeurt. En de tweede dag, het is de massaliteit waarmee je zo'n vrijdag gebed gaat. Heel veel mensen op de been, heel veel mensen gaan naar de moskee. En je hebt dus heel veel massa op de been op dat moment die je kan gebruiken... voor ook in dit geval de straat op te gaan om politieke eisen te stellen. Uh, nou, kan dat in, in Benghazi, dat is uh, bevrijd, het kan in Cairo, ja. maar in Tripoli bijvoorbeeld. Uh, je moet maar durven om daar nu de straat op te gaan en, uh, en te demonstreren, zou ik denken. Nee, dat is ook de reden waarom enorm veel veiligheidstroepen rondom de grote moskee in Tripoli zijn uh, verzameld. Uh, uh, uh, die uh, proberen op die manier in ieder geval te voorkomen... dat als die mensen uit die moskee komen... dat dat niet onte in een soort anti regeringsbetogingen uh, uh, Dus je ziet enorm veel... althans dat horen we via verschillende bronnen... heel veel veiligheidsroepen. Ik heb ook vandaag naar de, ja, naar de, naar de, naar de preek van de imam in Tripoli geluisterd. Die was live uitgezonden op de Libische staatservisie. En wat je ziet is dat ja, de imam die gebruikte ja, de preek... wat eigenlijk toch wel een religieuze preek zou moeten zijn... vooral om steun te betuigen aan Gaddafi. Dus het is heel duidelijk geïnitieerd door het regime... om, nou ja, om de mensen toe te spreken, om vooral te zorgen en op te dragen... om niet voor de, uh, de verdeling van het land uh, te strijden. Want dat is het risico die men loopt, zegt, uh, zegt de imam. Men moet juist de eenheid bewaren. Men moet juist als één man achter de leider gaan staan, Gaddafi. Hm. Kortom, hier zie je dat er in Tripoli de imamse religieuze boodschap... juist heel erg politiek verkapt... met als duidelijke steun richting Gaddafi. Ja, en, en heb jij er al zicht op? Gaan mensen ook in Tripoli nu... naar dat gebed massaal de straat op? Nou ja, toen ik eh, hier naartoe kwam... Was, was de preek nog even aan de gang. We weten niet hoe dat verder zal aflopen. Maar we ja. horen wel dat er de sterke aanwezigheid... van veiligheidsdroepen rondom dat moskee... maar eigenlijk ook in de hele stad. Kortom, kijk voor Gaddafi... zijn grote delen van het land uiteengevallen. de bedoel, die heeft hij niet meer onder controle... En zijn belangrijke machtsbasis legt nu in Tripoli. En dat wil die, ja, dat van van alles nog steeds in, uh, onder controle houden. Ja, en, en, en de mensen daar, um, kunnen die op de een of andere manier voelen... dat er uh, steun is vanuit uh, de, de, de rest van de wereld? Nou ja, ik bedoel, ze, ze, ze weten in ieder geval dat, dat hun uh, landgenoten elders in, in het land bereikt hebben. Uh, dat, dat, nou, uh, Weet dat dat via de media? Dat, ja, dat, nee, maar dat men, men, men belt elkaar, men praat met elkaar. Ja. Dus dat bericht is ook overgekomen. Het probleem is op dit moment is dat men juist in Tripoli heel erg angstig is. Omdat daar toch de grote aanwezigheid is van, uh, nou ja, van loyale aanhangers, van Gaddafi, militaire, veiligheidsdiensten. Die zijn daar heel erg actief. Oké, van Oekbi, dankjewel. De Britse premier Cameron die heeft zojuist een persconferentie gegeven. Hij maakte duidelijk dat Groot-Brittannië Gaddafi en zijn regime... niet zomaar laten wegkomen met het gebruik van geweld tegen Libische burgers. Britain, through the United Nations, is pressing for asset seizures... for travel bans, for sanctions, for all of the things that we can do... to hold those people to account, including investigating... for potential crimes against humanity or war crimes or crimes against... De Cameron pleit voor uh, sancties, voor straffen... en een onderzoek naar het schenden van de mensenrechten door het bewind in Libië. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. De provincie Zeeland heeft de problemen bij fosforfabriek Termfos niet goed aangepakt... zegt een commissie onder leiding van Jan Mans. Vorig jaar zomer berichtte de NOS dat Termfos jarenlang te veel dioxine heeft uitgestoten. De onderneming nam het ook niet zo nauw met de milieueisen... En onze verslag heeft Gert jan Dennekamp volgt die zaak al een tijdje. En nu vandaag weer, Gertjan, Het ministerie van Milieu eiste dat uh, Zeeland de provincie harder zou optreden. Uh, wat hebben ze niet goed gedaan dan, volgens Jan Mans? Uh, heel veel. Uh, de provincie is te afwachtend uh, geweest. Heeft te veel met het bedrijf meegedacht en te weinig daadkracht uh, getoond. Uh, zoals het ging, de provincie eiste iets. Het bedrijf zei, oké, okay, dat gaan we doen en dat duurt dan. En dan zegt de provincie van, nou ja... Moet het nu niet eens een keer gebeuren? En dan zegt het bedrijf, daar gaan we echt aan werken. En zo emmert dat een tijdje door. En daarvan zegt de uh, commissie uh, Mans, uh, de commissie Jan Mans... de oud-burgemeester van Enschede en tegenwoordig burgemeester van uh, Moerdijk... die constateert, ja, daar had de provincie de zaken te veel op het belopen gelaten. Ze hadden strenger moeten optreden. Niet alleen dreigen met sluiten, maar misschien ook zelfs het bedrijf sluiten. Dus ze waren te soft... En in het algemeen is het provinciaal bestuur hier in Zeeland... niet voldoende op de hoogte van de gevaren van de industrie hier. En er is onvoldoende deskundigheid in huis. Dan heb je kritiek en kritiek. Ik zou zeggen, dit is niet mals wat ze hier zeggen dan. Dit klopt. Dit is inderdaad een zware kritiek van de commissie. Die constateert ook wel dat de provincie wel in de gaten heeft gehad... dat er problemen waren bij het bedrijf. Maar inderdaad, te weinig dat is geweest. Overigens zegt de provincie, die bevindingen die kloppen niet. Uh, wij zijn wel daadkrachtig geweest, we hebben boetes opgelegd... en we hebben inderdaad niet besloten het bedrijf te sluiten... maar dat kon ook helemaal niet, omdat dat alleen maar kan... als er een direct milieugevaar is. En dat was er in dit geval niet. En dus zegt Carla Peijs, uh, de commissaris van de Koningin hier in Zeeland... eigenlijk zouden wij als bestuur een middel moeten hebben... dat ergens tussen die boetes zit en het sluiten van het bedrijf... en dat is er op dit moment gewoon niet. En de commissie Mans die brengt daar tegenover... van ja, dat, dat, dat uh, uh, kan zo zijn... Toch moet je dan dingen niet te veel op het beloof laten. En uiteindelijk misschien toch maar besluiten tot sluiting. En dan zie je elkaar wel voor de Raad van State. Ja. Resultaat moet uiteindelijk zijn dat de problemen bij Termvos uh, uh, beëindigd zijn. Dat die over zijn. Uh, is dat ook zo? Hoe gaat het daar nu mee? Nou, op dit moment gaat het een stuk beter met het uh, bedrijf. Een aantal normen voldoet uh, het bedrijf inderdaad nu wel aan de normen. De dioxine is uh, fors uh, teruggebracht. En daarmee zit het bedrijf inderdaad op de eis die de provincie heeft uh, gesteld. Dus uiteindelijk kun je constateren dat als je inderdaad een hoop kabaal maakt en de druk oplegt, dat uiteindelijk dingen wel uh, veranderen. Want toen wij vorig jaar zomer de uitzending maakten, zei het bedrijf nog... ja, dat gaat ons nooit lukken voor 1 januari 2011. Nu blijkt uit de metingen dat het dus wel kan. Uh, en dat lijkt in ieder geval de stelling van Mans te onderschrijven... dat als je inderdaad postdruk uitoefent op een bedrijf, dat dat tot resultaten kan leiden. Gert-Jan Dennekamp, dankjewel. De claim van een anarchistische terreurgroep dat ze achter de branden in de Rabobanktoren in Utrecht zit, die is niet echt, zegt de AIVD. Eergisteren stond op de website indimedia.nl dat de Nederlandse afdeling van de Griekse organisatie Samenzweringscellen van Vuur de branden in Utrecht had aangestoken. En ook de cyberaanval van vorig weekend op de site van de Rabobank zou het werk zijn van die groep. Verslaggever Robert Bas. Specialisten van de AIVD hebben de verklaring vergeleken met andere verklaringen op internet. Engelse en Nederlandstalige. En komen tot de conclusie dat de verklaring is samengesteld uit andere verklaringen. Knip- en plakwerk ordinair. En daarom is de verklaring niet authentiek, zegt de AIVD. Over anderhalf jaar mogen er weer vier Nederlandse clubs meedoen aan de Europa League. Door de goede prestaties van PSV, Ajax en FC Twente is Nederland gestegen op de UEFA plaatsingslijst. Het volgende seizoen mogen er maar drie clubs uit Nederland meedoen aan de Europa League. In 2012-2013 dan krijgt Nederland dus die vierde plek weer terug. Nak Breda voert gesprekken met John Karelsen over een nieuw contract. De voormalig doelman moet vanaf volgend seizoen alleen hoofdtrainer worden. Karelsen deelt het trainerschap nu nog met Gert Aandewiel. En atleet Gregory Sedok doet volgende week definitief niet mee aan de Europese kampioenschappen indoor in Parijs. Hij is intussen wel hersteld van een hamstringblessure, maar Sedok wil meedoen om de medailles. En dat kan nog niet in deze vorm. Sedok werd vier jaar geleden Europees kampioen bij de indoor kampioenschappen in Birmingham. We hebben verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag, Thorald. Files op de A13, de laag richting Rotterdam. Voor knooppunt Pollerplein staat 3 kilometer... De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat zo'n 7 kilometer tussen Ridderkerk en Knooppunt de Bregseplein. Er is een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht. Het keer kan beter ombreiden via de route via de Benelux-Tunnel. Op de A20 richting Gouda tussen Schiedam-Noord en knooppunt polderplein 4 kilometer. Op de A50 Arnhem-Os voor knooppunt Ewijk 2 kilometer. Kees eens, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Het verzet in Libië tegen Gaddafi gaat onverminderd door. De Libische leider lijkt alleen de hoofdstad Tripoli en een paar steden daaromheen en het dunbevolkte binnenland nog onder controle te hebben. De provincie Zeeland is tekortgeschoten bij toezicht op Termfos, een van de grootste fosforproducenten ter wereld. Tot die conclusie komt een commissie onder leiding van Jan Mans. En de claim van een anarchistische groep dat ze achter de branden in de Rabotoren in Utrecht zat... die claim was vals. Volgens de AIVD was de melding knip-en-plakwerk. 14 minuten over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen na de reclame het vervolg van NCRV's lunch.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 Kies voor dieren, natuur en milieu en een toekomst voor je kinderen. Marianne Thieme. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Dumos. Welkom terug bij de NCRV. Als je geluk hebt kun je als vluchteling uitgenodigd worden om naar Nederland te komen... Wat betekent het om een uitgenodigde vluchteling te zijn? En hoe kom je ervoor in aanmerking? Mijn gast is straks Martin Dijkhuizen. Hij is van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. En hij voert het beleid in opdracht van de regering uit. In het Radiodagboek hoort u Henk Krol, die zich verdiept in zijn doelgroep. Nu hij bij een oudere partij zit. Hij ging onlangs langs bij een mevrouw in Eindhoven. En als je dan kijkt wat u overhoudt aan het eind van de maand... nee, wat u, wat u te besteden heeft in een maand... 108 euro. 108 euro. En, ja. Wie kan met 108 euro leven? Niemand. En na half twee stand.nl. Daarin gaan we het hebben over de campagnes voor de provinciale verkiezingen. Volgens Wilders kan de campagne van de coalitie wel wat peper gebruiken. Ondertussen wekken de peilingen weinig vertrouwen voor het CDA. De campagne lijkt niet echt van de grond te komen. En de stelling is dan ook. De CDA-campagne is nu al mislukt.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 En Radio 1 trekt tot en met 2 maart de provincie... in met een speciale verkiezingsbus om aandacht te besteden... aan de provinciale statenverkiezingen. Alle provincies worden aangedaan. Straks om 4 uur is er de stemming van Nederland... met Prem Radekijsjoen en Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Frank, hallo. Rem en ik zijn net aangekomen in Groningen, zijn uit de bus gestapt hier op de Grote Markt. Daar staat de bus dus ook. Iedereen is daar vanaf vier uur en misschien zelfs iets eerder van harte welkom. Mensen kunnen ook bellen als zij nu hun stem alvast willen laten horen op het nummer 0800-1121. En wij gaan hier in Groningen vooral praten over de enorme bezuinigingen op cultuur die ook de provincie Groningen door zal moeten voeren. En natuurlijk zullen we het misschien ook wel even hebben over de vraag of ook in Groningen de CDA-campagne nu al mislukt is. <laughs> Ik zou het vooral vragen. Wij gaan het er zo meteen over hebben. Tesselblok straks tussen 4 en, en half 5 op Radio 1 samen met Prem Radikisjoen. En uh, we gaan straks in Stand.nl dus praten over het CDA. Dit is Radio 1. Lunch. De Somalische Hamida kreeg de kans het vluchtelingenkamp in Kenia... definitief te verruilen voor een arbeiderswijk in Friesland. Hamida behoort tot de uitverkoren groep vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland is gekomen. Fotograaf Karijn Kakenbeke en journaliste Eefje Blankenvoort volgden een aantal van deze bijzondere vluchtelingen en maakten er een boek over, de Vluchtelingen Jackpot. Maar wat betekent dat dat nu eigenlijk precies uitgenodigde vluchtelingen? Wie zijn dat? Hoe gaat die selectie in zijn werk? En wie draagt er vervolgens zorg voor deze mensen? Ik praat erover met Martin Dijkhuizen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... die de beleidsopdracht van de regering uitvoert. Meneer Dijkhuizen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn uitgenodigde vluchtelingen? Dat zijn vluchtelingen die uh, hun uh, land van herkomst hebben ontvlucht... en meestal naar een buurland zijn gegaan... en vervolgens door de UNHCR uh, worden voorgedragen... aan een beperkt aantal hervestigingslanden uh, met de vraag... of dat een, uh, een aantal mensen naar uh, die landen kunnen gaan. De UNHCR, dat is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... De hele uh, die uh, selecteren vluchtelingen voor als het ware. Hoe, wat, wat, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het merendeel, en dan praat je over 99% van de mensen... die uh, vluchten naar het buurlanden, blijven ook in die buurlanden... worden in de regio opgevangen. Maar UNHCR heeft altijd een, een, nog minder dan 1% dus van de mensen die daar zijn... daar vragen ze aandacht voor omdat die, om veiligheidsredenen, gezondheidsredenen, wat voor reden dan ook, niet langer uh, en echt niet langer in uh, het opvangland kunnen blijven. Dus in de regio kunnen blijven. En daar zoeken ze een oplossing voor in, uh, in een van de nou, pakweg 20-hervesteringslanden. Maar geeft u eens een voorbeeld van zo'n uh, vluchteling met een verhaal? Uh, nou, je had het net over. Die uh, Somalische mevrouw waar je het over had. Die kon niet langer in het opvangkamp uh, blijven. Ik meen dat ze uit Kenia kwam. Ja. En ja, precies. En um, omdat ze daar ook om veiligheidsredenen gevaar liep, uh, dat betekent dat als hij langer in het opvangland had gebleven, had het slecht uh, met haar kunnen aflopen. En uh, dat zijn categorieën waarvan uh, UNHCR zegt van, die moet hier echt weg. Die kunnen hier niet langer blijven. Dus die uh, die worden dan voorgedragen aan een van de landen. En in dit geval Nederland had ook een van de andere hervestigingslanden kunnen zijn. Maar dan zullen er heel veel van, van dit soort Hamida's zijn. Niet alleen in Somalië, maar op heel veel andere plekken in de wereld ook. Wat maakt dan dat zij dan deze status krijgt? Nou, ja, het zijn er, het zijn er veel in die zin dat het, uh, het gaat om 100.000 mensen per jaar. Maar dat is nogmaals, dat is minder dan 1 procent. Het merendeel van de, van de miljoenen vluchtelingen in de wereld... die worden uh, daar opgevangen en die blijven daar ook. En daar zoekt de UNHCR... Uh, andere oplossingen voor. Maar dit Integra gaat echt, echt om, om die, die 1%, zeg maar, die het meest zijn. Ja, en ja, nog minder dan 1%. Ja, dat is, dat, die kunnen, om, nogmaals, om gezondheidsredenen, veiligheidsredenen, kunnen daar niet blijven, anders loopt het daar slecht met zich af. De UNHCR, die maakt dus lijsten met, met dit soort namen erop, in, in, hmm. op jaarbasis 100.000. Uh, hoe groot deel ervan wordt aan Nederland voorgelegd? Eh, uh, 500 per jaar. Is, ja, ja, Europa die heeft een aantal vestigingslanden en totaal nemen die uh, uh, zoveel duizend af. Amerika, die, die spant de kroon, die doet er uh, per jaar uh, minimaal 35.000. En hoe gaat Nederland om met uh, zo'n verzoek van de UNHCR? Nou, allereerst uh, wordt er per jaar bepaald uh, uh, welke landen Nederland uh, uh, vluchtelingen wil opnemen, vanuit welk land Nederland vluchtelingen wil opnemen, welk opvangland dus en welke nationaliteit... Um, dat wordt aan de minister voorgelegd. Uh, onze minister uh, maakt een keuze uh, welke vluchtelingen de, de voorkeur hebben. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat uh, dit ook behoorlijk haak staat op dit uh, kabinetsbeleid. Die juist zo min mogelijk instroom van vluchtelingen wil. Nou, volgens mij staat er ook in het, in het regeerakkoord dat uh, de regering en uh, Nederland dus altijd vluchtelingen zal blijven beschermen en opvangen. En daarbij ligt inderdaad de. de de nadruk op, uh, op opvang in de regio. Maar nogmaals, we praten hier over een hele aparte categorie. Een, een kleine categorie die echt niet kan blijven heeft, uitgelegd, ja, Die ook uh, nog vaak, vaak medische, dan wel sociale redenen heeft om daar weg te, willen, uh, weg te moeten, liever gezegd. Ja. Um, over het algemeen, gaat Nederland er hoe mee om, die 500 gevallen? In de praktijk? Uh, uh, hoe bedoelt u? Nou, komen ze hier ook daadwerkelijk? Ja, uiteraard. Nou ja, uiteraard. Zodra deze lijst Nederland uitkomt... dan mogen ze doorlopen als het ware. Nou, UNHCR heeft dus nogmaals... zo'n rond de 100.000 vluchtelingen... die echt weg moeten. Nou, Dan zal UNHCR een aantal versteringslanden aanspreken van... als jullie daar en daar naartoe gaan... neem dan deze categorie uit dit bepaald land... uit dit kamp of uit deze stad. Kijk daar eerst naar. Want wij hebben een voorselectie gemaakt... En wij ja. vinden dat deze mensen als eerste weg Nee, sorry, dat moeten... was helder. Maar het gaat even ja. om het vervolgstap. Nederland neemt dus die, die mensen over het algemeen gewoon aan. Ja. Uh, um, dan komen ze in Nederland en dan, dan komen ze weer in het hele circuit terecht van nee, de, nee, de nee, nee, nee. Als, als de IND uh, een besluit heeft genomen over deze mensen... dan uh, worden de mensen meteen bij aankomst in het bezit gezet van een verblijfsvergunning. Dan gaan ze dus rechtstreeks naar een... Uh, Op opvangcentrum, ja, opvangcentrum uh, dat was to tot aan uh, dit jaar zo. Uh, het COA heeft een nieuw opvangmodel uh, uitgewerkt in samenwerking met de Verenigde Nederlandse gemeente. Dat is nog in, uh, in, uh, in, ja, dat, in, uh, in ontwikkeling. En uh, de bedoeling is dat, dat de vluchtelingen die dadelijk overkomen rechtstreeks naar de gemeente gaan. En in dat geval gaan ze daar dus meteen naartoe... om in te burgeren en een nieuw leven op te bouwen? Exact. Het um, boek waar we het over hebben met de, ja. de foto's... dat heet de vluchtelingen jackpot. Is het inderdaad de jackpot winnen voor vluchtelingen... als zij deze status krijgen? Nou, dat, ze, ze, ze, ze zijn geholpen, laat ik het zo zeggen... omdat zij dus nogmaals niet langer in het opvangland kunnen blijven. En jackpot veronderstelt toch iets van de materieel gewint terwijl deze mensen allereerst gevlucht zijn om immaterieel reden, namelijk uit zorg voor hun veiligheid. Dus... Uh, ik vind het een goed boek. Ik heb het boek gelezen. Ik ben ook op de tentoonstelling geweest. Het is, het is, het is maar een mooie, een mooie tentoonstelling. Alleen, dit is, uh, een beetje, de titel is een beetje verkeerd gekozen. Vind ik zou appels en peren vergelijken. Goed. Martin Dijkhuizen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hartelijk dank ja. voor uw uitleg. Vanmiddag uh, praat, uh, bij praat Jan Bom van het aanvalprogramma Vrijdagmiddag Live... op deze zender Radio 1 met de fotograaf Karijn Kakenbeke... en met journalisten Eefje Blankevoort verder over het boek De Vluchtelingen Jackpot. Het Radio Dagboek. Deze week met Henk Krol, hoofdredacteur van De Geekhand. Maar deze weken vooral lijsttrekken voor Brabant van 50 Plus. Het is campagnetijd en dat betekent ook luisteren naar de mensen voor wie het verschil wil gaan maken. Gisteren ging Henk Krol daarom langs bij mevrouw Tribi Wanting in Eindhoven. Luister u naar het laatste deel van het Radio Dagboek van Henk Krol. Uhm... We zijn hier in de buurt van de Diepenbrockstraat in in Eindhoven. Zijn we de ja. Diepenbroekstraat. Nou, is hier eentje verder in de buurt, hè? Ik, ik heb van u een briefje gekregen ja. en u vertelt mij, u heeft een pensioentje van 193. Klopt. En een AOW'tje van net 1000 euro. Ja. En als je dan kijkt wat u overhoudt aan het eind van de maand, nee, wat u, wat u te besteden heeft in een maand 108 euro. 108 euro. En ja, wie kan met 108 euro leven? Niemand. En ja. begin deze maand zag u dat er nog eens een keer 4 euro vanaf ging. Ja, van mijn pensioen wat ik zelf opgebouwd heb. Ik heb toen vorig jaar 195 euro gekregen en nog wat. Dit jaar is het 193 euro geworden. En nog wat. En dat vind ik niet eerlijk zelf, wat ik voor gewerkt heb. Ik heb er hard voor gewerkt. En dat kan ik echt niet. Ik kan geen onrecht zien. Dat kon ik een aantal jaren geleden niet. Daar waar het om de homo-emancipatie gaat. Nu, als ik dit soort verhalen, als die van mevrouw hoor. Dan, dan, dan, dan komt er een woede in mij boven. En dan heb ik zoiets van: dan zal ik met mijn kop tegen de muur moeten slaan, maar ik, ik, ik word er heel, heel boos om. Ja. Toen mijn man anderhalf jaar geleden kwam te overlijden, uh, heb ik een weduwe pensioen aangevraagd. Ik had het al, die bedragen al binnengekregen en op een gegeven moment toen ik eerlijk was, zei ik tegen mijn kleindochter, woon bij mij. En toen werd u nog eens een keer extra gekort ook, want dat mag niet. Als dus u uw eigen dochter nee, was ja. geweest wel. Toen zeiden ze tegen mij, ja maar mevrouw, u moet de bedragen weer terug gaan betalen. Want ik had er geen recht op. Omdat mijn kleindochter bij me woont. En die betaal ik nog steeds. In augustus dit jaar ben ik al klaar met betalen. Ja. Hé, hey, lieverd. Goed dat je het gezegd hebt. En ik weet niet wat ik voor je kan doen, maar... Als ik me ergens door gemotiveerd voel, dan is het door jou. Ik kijk heel veel. Het is altijd zo moeilijk om over jezelf te zeggen waar je dan het meest trots op bent. Maar ja, objectief gesproken is dat natuurlijk toch de openstelling van het huwelijk. Als ik zie dat Obama uh, uh, gisteren dan weer laat weten dat hij vindt dat dat ook... en het is toch een discussie die hier in Nederland is begonnen. Ik bedoel, we zijn het eerste land ter wereld. Nou ja, dat, dat is natuurlijk toch waar je het meest trots op bent. En als ik dan zie dat ik me nu kan inzetten voor een andere groep die het wat mij betreft op dit moment toch echt harder nodig heeft... nou laat ik dan met al die middelen die, ja, die je toch door de loop der jaren geleerd hebt... laat ik me dan nu maar weer eens een tijdje inzetten voor, voor anderen. En als ik dit soort verhalen hoor, dan denk ik ik ben hier gewoon keihard nodig. Nou ja, uh, uh, hoe hoger je in die hiërarchie komt, hoe meer je natuurlijk kunt doen... Uh, ja, op dit moment zou het mooiste zijn als we voldoende stemmen zouden halen... dat ik in die Eerste Kamer terecht kon komen. Want dan kan ik echt gewoon zeggen, jongens, veranderen die kwestie. Veranderen. En dan doe ik het ook. Ja, dan doe ik het ook zeker. Oh, absoluut. ...enkel die nu in tegenstelling tot eerder deze week duidelijk uitspreekt... ...in de Eerste Kamer terecht te willen komen. Er wordt deze week zijn Radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Alle afleveringen zijn te beluisteren op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Volgende week hoort u in het Radiodagboek zangeres en actrice Pia Douwes. We gaan zometeen verder met Stand.nl. Voor die tijd krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Onno Duifinee de Wit. Radio 1, het NOS Journaal. Libische veiligheidstroepen hebben moskeeën in de hoofdstad Tripoli omsingeld. Ze proberen te voorkomen dat tegenstanders van de Libische leider Gaddafi massaal de straat op gaan. Voor vanmiddag zijn nieuwe protesten aangekondigd. Ondertussen keren zich steeds meer topmensen af van het regime. Zo heeft de Libische ambassadeur in Frankrijk zijn ontslag ingediend. Op het Tagirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo... zijn opnieuw duizenden betogers bij elkaar gekomen. Door opnieuw te betogen willen ze het tijdelijke militaire bewind onder druk zetten om democratische hervormingen door te voeren. Ook willen de betogers dat ministers die al dienden onder president Mubarak het veld ruimen. De provincie Zeeland is tekort geschoten bij het toezicht op termfos, een van de grootste fosforproducenten ter wereld. Ze is te afwachtend geweest en heeft te weinig oog gehad voor de risico's van de zware industrie. Dat concludeert een commissie onder leiding van Jan Mans... oud-burgemeester van Enschede en tegenwoordig burgemeester van Moerdijk. En de claim van een anarchistische terreurgroep... dat ze achter de branden in de Rabobanktoren in Utrecht zit, is niet echt. Dat zegt de AIVD. Eergisteren stond op de website indimedia.nl dat de Nederlandse afdeling van de Griekse organisatie... Samenzwering Cellen van Vuur de branden had aangestoken. Maar daar klopt volgens de AIVD niks van. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie ah, vielen bij Rotterdam, de A16, vanuit Breda, 8 kilometer. Tussen Hendrik Ido Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht. De keer kan beter omrijden richting Den Haag via de Benelux-tunnel. Op de A20, vanuit de hoek van Holland naar Gouda, staat 5 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Stand.nl Frank de Mosch Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Wilders is kritisch over CDA en VVD. Rutte vindt dat dan weer belachelijk. Veerman valt voor Haag aan. De andere CDA-prominenten houden zich stil. Bleker moet niks van de PVV hebben, maar verontschuldigt zich later weer bij Wilders. Op het eerste gezicht lijkt het vooral of ze met elkaar bezig zijn. Ik moest niks van de PVV hebben en ik moet nog steeds niks van de PVV hebben. Tja... Dat nou, was bleek een partijvoorzitter en toen stemde hij ermee in. De coalitiepartijen zetten de tweede man in en de oppositie zet de eerste man in. Dus er is niet een duidelijk signaal dat het hier gaat om belangrijke nationale verkiezingen. En ondertussen wordt de meerderheid in de Eerste Kamer voor het kabinet en gedoogpartner PVV onzekerder als we de peilingen moeten geloven. Vooral het CDA doet het slecht. Is de situatie nog te redden? Ik praat erover met Elko Brinkman, lijsttrekker voor het CDA in de Eerste Kamer. Elko Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, leg u drie keuzes voor. Graag een ja om, uh, of een nee om te beginnen. Het CDA wint deze verkiezingen zetels. Ja. We hadden in dit kabinet moeten gaan zitten. Ja. Bleker had een punt in Markelo. Nee. U kunt hier thuis over meepraten in Stam.nl. De stelling luidt, het, de CDA-campagne is nu al mislukt. Bent u daarmee eens of SMS sms'en naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website ja, en voor de centraal is het stam.nl. Elke Brinkman, lijsttrekker voor het CDA in de Eerste Kamer. De CDA-campagne is nu al mislukt, wat zegt u dan? Nee, weet u, als u uw koptelefoon uh, af zou zetten of de gestrekte benen onder het bureau in Den Haag uh, ja, maar laat zitten waar ze zit, dan zou u zien dat in hetzelfde moment mensen op straat en in de stoel thuis denken, wanneer wordt mijn verhaal nou eens gehoord? Het gewone verhaal van iemand die op dit moment uh, ouder in een verzorgingshuis de billen was. Een uh, leraar die op school bezig is de kinderen rekenen en taal bij te brengen. En iemand die zijn best doet om zijn bedrijf overeind te, uh, te houden. Nee, dat meen, man, is uh, ik, het echte verhaal. Nee, maar dat is Nee, wacht even, verhaal maar, dat ik, mensen ik Die afzetten, dat begrijp ik. Maar dat gestrekte been begrijp ik niet. Nou, mensen die in Den Haag uh, onder het bureau een plan zitten te maken voor de wereld... dan denken de mensen die nu in Zwolle of in Bosch aan het werk zijn... om om hun baan overeind te houden en uh, de mensen te verzorgen. Maar wat, wat staat er in al die plannen? Waar zijn ze daar toch bezig op de radiomicrofoon? Waar zijn ze toch bezig achter die Haagse burelen? Dat bedoel ik uh, precies met het verhaal dat wij voor de hardwerkende mensen zijn... die zeggen, ja, in dit land moet ruimte zijn voor vluchtelingen. En hoe kunnen we voorkomen dat mensen hierheen moeten vluchten... door ontwikkelingshulp uh, te geven ja. uh, aan landen die daar geen wapens voor kopen? Maar waar uh, is het probleem dan? Is... Waar, waarom komt die boodschap die u uh, blijkbaar wilt uitdragen... of die u niet blijkbaar, maar die boodschap die u uit wilt dragen... waarom komt die niet naar buiten toe dan? Nou, weet u, dat uh, als u gewoon uh, met ons mee zou lopen door die scholen, door die verzorgingshuizen... langs de fabrieken op de boerderij, dan zou u het horen. En daar gaat ook het echte verhaal over. Heel veel mensen die thuis zitten denken... ja, dat is wel een verhaal wat mij aanspreekt. Ik maar waarom bereikt ook... die boodschap de mensen niet? Ja, omdat ik de kansen hier van u gelukkig krijg... om dat verhaal ook weer opnieuw te vertellen. Dat is het verhaal waarom mensen ook uit hun stoel zullen komen bij verkiezingen. Ik ben optimistisch dat diegenen die nu als het ware... een beetje overschreeuwd worden door korte leuzen van beloften dat er geld bij komt, terwijl iedereen op zijn klompen aanvoelt... dat je ervoor moet werken, dat je er hard voor moet werken... om de welvaart in dit land overeind te houden. Maar, meneer prima, hoor, dat te u val, maar hoor ik u in feite suggereren dat de, de, de media niet aardig genoeg voor het CDA zijn? Nee, dat wil u graag horen, dat hoort u mij niet nee. Zeggen. Nee, Ik ben niet nee, blij dat de media zo ontzettend veel belangstelling hebben... voor het verhaal van het CDA, dat gewone mensen er baat bij hebben dat er degelijke bestuurders in de provincie aan het werk gaan... om de inrichting van dat land leefbaar te houden. Om te zorgen dat daar waar de bedrijven dreigen om te vallen... te zorgen dat er bedrijfsterreinen zijn. Dat mensen hun gewone werk kunnen doen. Dat de ouderen daar verzorgd worden. En niet bang hoeven te zijn dat de hele boel inklapt. Ja, Geert Wilders die vindt dat de VVD en uw eigen CDA... niet hard genoeg trekken aan deze campagne. Het CDA werkt dag en nacht. Uh, en dat is uh, niet alleen Elko Brinkman, dat is Maxime Verhagen... dat is hier van Haarsma maar al die anderen. En dat zien de mensen overal waar wij komen. De mensen zien dat als je in het CDA laat vallen als een baksteen... dat dit land in een instabiele situatie komt. In een Belgische situatie waarbij je te barsten betaalt... aan de rente op de staatsschuld. Uh, rente die we liever in het onderwijs stoppen. Die we liever stoppen in de werkgelegenheid. Dat voelen de mensen haast van aan. En daarom gaan ze stemmen omdat ze de daadkracht van dit land overeind willen houden. De ambulance die rijdt hier op tijd. Uh, als je oud bent, dan word je verzorgd. Dan zijn we hartstikke blij op met elkaar. Maar diezelfde ouderen denken. Hebben mijn kinderen dat ook nog wel uh, ja. straks? Dat is de vraag thuis. Ik neem aan dat u niet wil suggereren dat CDA alleen verantwoordelijk is. voor het feit dat het doormarcheert in het land. Maar feit is dat CDA. zit. als het ja. CDA niet in de regering zit. dan is het er een stuk slechter af het land. Nou van. ja, ik wou zeggen. feit is denk ik wel dat CDA. door zijn middenfunctie. een hele belangrijke bruggenbouwer is geweest. in de nauwere Kabinetten. En, en punt... blijft, en blijft. Ja, maar goed, waarom herkennen kiezers dat dan niet? Dat blijkt op 2 maart. U, u gaat, kijk, ik, ik geloof ongelooflijk uh, dat, dat u de toekomst uh, kent. Uh, ik ken hem niet, ik weet wel dat die toekomst anders is dan uh, gisteren. En uh, de kunst is uh, nu om mensen duidelijk te maken... dat een redelijk beleid van degelijke bestuurders... dat dat voor stabiliteit zorgt. Dat heeft het altijd gedaan de afgelopen jaren. Dat zal het ook blijven, maar dan moet het CDA ook wel steun krijgen. Ja, maar er moet toch van een klein wonder gebeuren, meneer Brinkman... als je naar de peilingen kijkt... Ik geloof in wonderen. Ik ben ernstig ziek geweest en ik ben door een wonder weer beter geworden. Zo zitten heel veel mensen, denk ik, te kijken van er komt weer een sprankje hoop. De krokussen komen boven, de economie trekt weer een klein beetje aan en mensen die daarvoor gaan, die verdienen steun. Wordt er regie gevoerd op de campagne? Er wordt heel veel regie uh, gevoerd. En uh, dat is een regie uh, die niet zegt... we doen alsof we in één zinnetje dit land uh, er beter voor uh, hebben. En wij gaan niet zitten schreeuwen op uh, anderen. Laat anderen nou maar schreeuwen. Wij komen met degelijke kost. Wordt de regie gevoerd als het gaat om de gekende dissidenten binnen de partij? De tegenstanders van de samenwerking met de PVV? Weet je wat het aardige was van dat congres van een paar maanden geleden? Daar dik 4000 CDA's zaten te discussiëren. Dat we, deden, dat we dat deden met de gordijnen open. Iedereen kon zien dat dit een serieuze partij is die zich de vraag stelt: hoe houden we draagvlak onder dit mooie land. Hoe ja. zorgen we ervoor... dat arme mensen die niet rond kunnen komen... toch in de mee bijstand dat andere. Dat was mijn hulp vraag goed. niet. De vraag ja, was, ja, wordt er een spoed als gaat di want... dissidenten? Want, nou ja, ik, ik, goed, ik zal het uitleggen. Maar, ik dit, maar vraag... dit land bestaat niet alleen uit dissidenten en bijzondere mensen. Dit land bestaat vooral uit gewone hardwerkende mensen... die werken voor de kosten en die zeggen... ik leg inderdaad veel belasting opzij... om de voorzieningen overeind te houden. Maar door de aandacht alsmaar te vestigen... op de mensen die met iets oneens zijn... krijgt u een verkeerd beeld. Het gros nee. van de mensen zegt, ik ben het eens met dit beleid... En Onderschat u dat niet. Het CDA wordt absoluut meer gesteund dan u denkt. Meneer Brinkman, ik vraag het om een andere reden. Kees Veerman is, uh, de, heeft uh, zich kritisch uitgelaten over uh, Maxime Verhagen. En dan vraag ik, wel de andere dissidenten, de andere tegenstanders... dan uh, uh, beter geformuleerd van de samenwerking met de PVV... zoals Lubbers, Van Acht en Klink, die zeggen niks. Dan vraag ik me af, wat gebeurt er dan uh, met de campagneregie op zo'n moment? Luister, de heren die u noemt... die zitten uh, niet in het uh, katshuis of uh, in de drijverzaal op dit moment. Die zijn op de boerderij bezig of die zitten te studeren... of andere nuttige dingen uh, te doen. U moet aan mij vragen wat de lijn van de campagne is. Die mag ik bij u uitleggen, daar ben ik zeer dankbaar uh, voor. Dat is een constructieve lijn, een degelijke lijn, een sociale lijn. Maar wel een met het verhaal Sinterklaas is pas 5 december. Maar u zult niet blij zijn met een Kees Veerman. Dat bedoel ik de vragen. Op het moment dat er toch iemand weer naar buiten komt... die wat gaat zeggen en het leiderschap van Maxime Verhagen ter discussie stelt... is dat niet fijn voor de eenheid van de partij? Kees Veerman is een hele goede boer en daar is het land ook bij gebaat. De stand op dit moment is dat er 1200 mensen gereageerd hebben. De CDA-campagne is nu al mislukt. Dat is de stelling van vandaag die wij u voorleggen. 70% is het eens met die stelling, meneer Brinkman. Dat is wel veel. Nou ja, ik ben ontzettend benieuwd wat de mening is van de mensen die op dit moment aan het werk zijn op school, op hun bedrijf. Die helaas geen tijd hebben om naar uw mooie programma te luisteren. Maar het zou u nog verbazen hoeveel mensen op dit moment hard werken om dit land overeind te houden. Daar ga ik ook graag nog bij langs nadat ik deze radiouitzending met u voltooid heb. Dat lijkt me ook heel goed. Dat, dat lijkt me heel goed. Als we even kijken naar de, de verkiezingen... Um, de... Oké, okay, peilingen zijn peilingen. U gelooft in wonderen, uh, maar het kan. Uh, dat, de straks, uh, dat we straks op uh, 2 maart in de situatie zitten... dat CDA, VVD en PVV geen meerderheid hebben. Wat dan? Op 2 maart uh, moet u die vraag stellen aan het eind van de uh, verkiezingen. En dan zult u zien dat het kabinet niet uh, naar huis gaat... maar gewoon zijn stinken de best gaat doen... om die dingen die nodig uh, zijn erdoor te krijgen. En dan gaan we goed luisteren naar iedereen... die er in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer een mening over heeft. Zo heeft het CDA altijd geregeerd in de gemeenten, in de provincies en ook in het land. Dat is ook de manier waarop het land verder komt... door samen de dingen aan te pakken en niet te zeggen ik ben teugen. Er is een opmerkelijk ding nog aan de hand... als het gaat om de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Er is niet besloten om een lijstverbinding aan te gaan... als het gaat om VVD, CDA en PVV. Waarom niet? Omdat uh, wij ons eigen verhaal uh, hebben. Wij hebben ons toch niet met huid en haar verkocht aan, uh, aan anderen. We hebben een eigen verhaal, dus een degelijk verhaal, een sociaal verhaal. Ja, oh, ik dacht nu komt er nog wat. Ja, maar het betekent in ieder geval dat u volgens Maurice de Hond 2% meer stemmen moet halen. omdat die lijstverbindingen niet is om een meerderheid te halen. Ja, maar Maurice de Hond moet wel zijn staatsrecht eh, kennen. Dat mag helemaal niet in de Eerste Kamer, een lijstverbinding. Je moet gewoon je eigen verhaal houden. Daar ben ik heel verbaasd over dat u het zegt. Bij mijn beste ja. weten doet de oppositie het namelijk wel. Ja, die kunnen misschien geheime afspraken hebben. Wat wij uh, doen is gewoon voor onszelf uh, werken in de, in de staat, in de provincie. Daar mag je lijsten uh, verbinden. Maar ik heb staatsrecht gestudeerd, dus ik neem ja, ja. toch echt wat te zeggen dat dit te werken. Nee, maar is. Ik, ga u, ik, ga, ik daag u graag uit, maar niet op dat vlak. Maar dan moet u mij maar even, even proberen te verhelderen voor mij. Maar wat houdt het dan precies in, die lijsten? Uh, lijst ja, in, in de, die de Staten, uh, u weet, de Eerste Kamer wordt indirect gekozen waar het om gaat, deze provincie. Ja, de verkiezing is, hoe gaat het in Overijssel, hoe gaat het in Brabant, in Zeeland, in Holland, noemt u maar op. Daar mogen met partijen met elkaar samenwerken. En in de Eerste Kamer moeten wij gewoon uh, uh, uh, op onze eigen bondjes in te doppen. Oké, okay. dus, okay, goed. Maar, maar uiteindelijk zijn dus de, de, de stemmen, degene, uh, de statenleden... degenen die de Eerste Kamer uh, kiezen. Ja, dat is prima. Dat is in de grondwet zo bepaald. En die hoeft ook helemaal niet gewijzigd te worden. Dus voor je Maar meneer Brinkman, als je dus op, op uh, regionaal niveau een, een lijstverbinding aangaat... dan uh, heb je dus een grotere kans op meer zetel in de Eerste Kamer. Of zeg ik het verkeerd nu? Waar het om gaat is dat je eerst je eigen partij in de staten van Overijssel of van Brabant zo sterk mogelijk moet maken. Dan heeft hij in een samenwerking met andere partijen in die provincie meer stemmen uit te brengen op zijn of haar kandidaat in de Eerste Kamer. Ik denk dat het veel te ingewikkeld is in dit kwartiertje, maar dit is wel het verhaal. Het echte verhaal is dat de partijen die steunen de werkgelegenheid in dit land, die steunen een goede zorg, dat die steun verdienen in het CDA is zo'n partij. Een van de, de reacties op het forum luidt als volgt. De blekenaffaire, dat gaat om uh, de staatssecretaris die uh, de uitlatingen gedaan heeft over um, de PVV. De Bleker affaire schrijft een uh, luisteraar, is slechts een incident. Maar de CDA-campagne kan niet slagen. Ik zou de bestuurskracht van het CDA, mensen als de jager, graag willen behouden. Maar ik wil de machtspolitiek van Verhagen niet belonen. Wat vindt u ervan, van die reactie? Weet je, de jager is iemand die op het ogenblik voor anderhalf procent uh, uh, rente staatsobligaties in de markt kan zetten. Uh, dat is degelijk beleid, want als je ditzelfde in België of in Portugal moet doen, dan betaal je procenten meer. En dat degelijk beleid dat moet je steunen. Verhagen doet een heel goed beleid, omdat hij samen met universiteiten en bedrijven ervoor zorgt dat producten die nieuw zijn en die over de grens uh, verkocht kunnen worden, dat die extra kans krijgen. Dan hoef je niet in os te denken: oh oh, oh, waar gaan we gaan mijn banen. We weten dat daar een fabriek op omvallen uh, staat. Mm -hmm. Maar Verhagen is iemand die zegt, laten we nou inzetten op de dingen die toekomstwaarde hebben. Dus dat beleid moet je steunen. We hebben nog een paar dagen te gaan voor de verkiezingen daadwerkelijk een feit zijn. We gaan langzaam naar de bellers. Blijf u alstublieft meeluisteren naar de reacties. Ook op Brinkman, lijsttrekker van het CDA in de Eerste Kamer. De stelling van vandaag is de CDA-campagne is nu al mislukt. Ruim 1300 mensen hebben gereageerd. U kunt ons bellen op 0800-1101. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Trus Jonker. Dag. Ik ben het eens met de stelling. En uh, niet in de laatste plaats vanwege... Uh, de promotie van uw gast, dat herken uh, ik duidelijk niet de C in van het CDA. Wat, wat, wat mist uh, u? Wat vragen betreft, die heeft eigenlijk een bom geplaatst onder het kabinet met die kwestie Afghanistan. En het zou wel eens kunnen zijn dat hij nu een koekje krijgt van eigen deeg. Wat bedoelt u daarmee? Wat de zorg betreft, waar uh, Brinkman het over had, ik denk dan aan Agnes Kant, die zich altijd sterk gemaakt heeft voor mensen die zorg nodig hebben. Maar wacht even mevrouw, uh, ik hoor je nou drie dingen achter elkaar opnoemen. Uh, waarom uh, heeft een bom onder het vorige kabinet geplaatst... en krijgt een koekje van eigen deeg? Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik zeg niet dat hij het krijgt, maar ik, het zou wel eens kunnen dat hij het krijgt. Ik bedoel daarmee dat het vorige kabinet uh, besloten had... Uh, dat wij ons uit Afghanistan zouden terugtrekken. Maar dan heeft hij uh, achter uh, het kabinet van rug om toch onderhandeld met uh, de, het, het buitenland, met de VN... En uh, um, toen heeft hij dat eigenlijk al beloofd. En toen kwam hij niet meer terug voor zijn fatsoen. Okay, goed, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Ben ik aan de beurt? Jazeker, meneer. Oh, nou, het, het, de campagne is al half, half jaar geleden al mislukt om met de PVV samen te gaan. Dat hadden ze in feite nooit moeten doen om de dood te houden dat, Want die partij die, die, die, die gaat maar tegen, tekeer tegen die allochtonen. En elke dag gaan er 700.000 allochtonen aan het werk. De Nederlandse economie kan dat gewoon niet meer missen. We hebben ruim 60.000 ondernemers van allochtonen afkomst. Dat kunnen we gewoon niet meer missen. En het CDA laat die mensen gewoon zakken. Door dat continu de gelegenheid, dat wilde de gelegenheid krijgt om continu maar tegen die mensen aan te schoppen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag, u spreekt met mevrouw um, Nou, ik, ik begin eigenlijk met te zeggen wat u straks tegen de heer Brinkman zelf zei. De media is hier medeschuldig aan. Dus Als ik de afgelopen week dus de radio-uitzendingen hoor over politieke uh, achtergronden... dan wordt bijna nooit het CDA genoemd en als het genoemd wordt... Dan is het negatief. Dus deze stelling klopt ook gewoon helemaal niet. Er wordt al vanuit uitgegaan dat er een verlies is. Nou, peilingen ook, die worden maar te bedden gebracht. Ja. Uh, pff, die klopt voor geen meter. Alle mensen worden dus door deze peilingen, door deze uh, achtergrond van afgelopen week, wat ik dan noem, gewoon beïnvloed. En ze krijgen zelfs geen... Goed speelt. En daarom ben ik blij dat de heer Brinkman er nu is. Okay. En dat toch een klein beetje uit kan leggen. Prima. Ik ben dan... geen uh, cda aanhanger hoor. Dus... Ja. Dank, dank, voor, dank voor je verhaal mevrouw. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Hans hier. Hallo. Hallo. Ik zou willen beginnen met, de, met waar de heer Brinkman over begon. De beelden barsten van uh, mensen. Als hij wel eens naar Paul Witteman kijkt... heeft hij zo'n mooi logo staan van zo'n mooie vrouw... met een mooie beeld met het CDA-logo erop. Ja. Misschien dat het iets voor hem is om daarmee te beginnen. En voor de rest zou ik willen zeggen dat die Han Bleker uh, gewoon zijn woorden niet had moeten intrekken. Het uh, tegenover Wilders niet. De, de enige keer dat ik, uh, uh, hoe heet hij nou, uh, Maxime, Fred, Maxime heb horen praten. Vragen, was dat hij uh, <coughs> zijn, zijn excuses had moeten maken, jegens Wilders. Okay. En, van, en van Mark Rutte hoor ik helemaal niks. Dank voor uw reactie. stam.nl. Goedemiddag. Met half uh, mij aan goedemiddag. Dag. Nou, ik vind, ik vind, uh, ik vind het, uh, het betoog van de heer Brinkman, vind ik een, een, een, werkelijk een garantie bijna dat het, dat het goed gaat. Ik las trouwens vanmorgen in de krant dat het ook beter gaat met het CDA. Dus ik begrijp niet waar die berichten vandaan komen. Ik ben het dus niet uh, voor, de, uh, voor de zekerheid, ik ben het dus niet eens met, uh, met de stelling. Ik denk, en ik hoop ook eerlijk gezegd, dat het CDA uh, de, de, de lijn weer te pakken heeft. En het gezond verstand zal vieren. En dat geldt vooral voor meneer Bleker, die moet denken aan de tweederde. En niet aan die een derde, die twee Dat derde... derde die, uh, die het wel eens me was met de samenwerking met de PVV. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen, mevrouw. Ja, ik heb uh, eens even meegeluisterd, maar ik maak me ontzettend boos. Ik vind op de eerste plaats het CDA een prima partij. De heer Brinkman vind ik een prima man... Ik vind de VVD een prima partij. En de heer Wilders, waarom zitten jullie toch altijd om hem te praten? Die man heeft ook, al stem ik er nooit op, heeft ook honderdduizend stemmen. Waarom zijn die mensen minder als van Job Cohen? Die nu roept van dat de hypotheekaftrek er maar moet komen. Terwijl hij zelf in je huis van 1,2 miljoen vrij heeft nu. Dat zijn de mensen van de PvdA. Laat u die eens aan het woord. Dank. Die komen ook regelmatig aan het woord. Stam.nl, goedemiddag. Goedendag. U mag het zeggen. Post. U mag het zeggen. Uh, nou, ik vind dus dat het uh, CDA... Ik ben het eens met de stelling. CDA is van hun principe afgestapt. Namelijk dat het gezin de hoeksteen van de samenleving moet zijn. Je merkt aan alle, allerlei uh, maatregelen en, di en dingen... dat ze dus uh, aan het uh, verrechtsen zijn... En uh, daar komt bij dat uh, de, het CDA, met, met name uh, Maxime Verhagen, eigenlijk een wolf in schaapskleren is. Maar even, Wat even want, uh, wacht even, even uw eerste punt, uh, alstublieft. U zegt, uh, de CDA is afgestapt van uh, het principe dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Waar blijkt dat uit? Omdat uh, mensen steeds meer uh, gekort worden en steeds meer belasting moeten betalen. en uh, Een normale, uh, normale werknemer, en, en uh, de heer Brinkman die weet dat, want die is het hoofd van de bouwsector geweest. Uh, die jongens die werken hard, die krijgen een middelmatig loontje... en uh, die worden alleen maar weer gekort als, als iemand een baantje erbij mee, nee, bij heeft. Maar u zegt, men, mensen, mensen vijf, moeten meer belasting betalen... maar bedoelt u ook met name, met name gezinnen, dat die er zo er aan toe zijn? Ja. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Van Binsbergen, Arnhem. Dag. Mag ik zeggen, s Morgen is vroeg. Om kwart over vijf loopt de wekker af. Als ik in file sta, ben ik om half zes thuis. Ik zweet elke dag. Ik hou niks over. Als je nou met z'n tweeën een zinnetje hebt en je bent over de 65. dan valt er één weg. Je hebt je hele leven lang hard gewerkt. En dan kun je niet meer op je stekkie blijven wonen. Meneer, de stelling van vandaag de CDA-campagne is nu al mislukt. Wat zegt u dan? Ja, die is mislukt. Dank voor uw reactie. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, meneer. Uh, nou, ik uh, uh, verdenk uh, meneer Brinkman van uh, Kadaviaanse trekjes. Want uh, hij is blijkbaar kwijt dat er vier kabinetten zijn gestruikeld uh, door CDA toe te doen. Uh, en, dan, en dan roepen dat je voor stabiliteit in het land steun, uh, zorgt. Bovendien zijn ze bij de uh, landelijke verkiezingen onlangs weggestemd. En, en die nederlaag hebben ze gewoon gladweg ijskoud genegeerd. Ze hebben met hem. Uit, uit machtsgeilheid hebben ze met een monstrueus doogtruc, hebben ze zich in het zadel gehezen. En ja, de kiezer is natuurlijk niet gek. Dus nee, maar hoe komt u erbij er keihard voor worden. Hoe en komt u bij... kan meneer hoe... Brinkman wel roepen dat het door Al-Qaeda komt. Ja, maar hoe komt u erbij ah, ja. dat er vier kabinetten door het CDA zijn gestruikeld? Nou meneer, leest u even de geschiedenis uh, en, de, en de publicaties daarop na. Nou, ik stel voor dat we dat dan even een keertje samen doen. Stam.nl, goedemiddag. Dag meneer, u spreekt met Citaaldien. Dag. Even kort graag. Ja ik, ja, ik ga niet in het verleden treden. Meneer Brinkman zit niet daar. Hebt u net geluisterd, meneer Brinkman... dat die mevrouw met 108 euro per maand moet uitkomen? Wat... Dank voor uw reactie. Elko Brinkman, lijsttrekker voor het CDA in de Eerste Kamer. Um, ja, Wat viel u op? Wat mij opviel uh, is dat mensen aan de ene kant zeggen... wij werken ons te barsten en dan houden we weinig over. En ik heb ook niet voor niks net in het begin van de uitzending uh, gezet... vergeet niet dat op ditzelfde moment ontzettend veel mensen... hun stinkende best doen om dit land overeind te uh, uh, helpen. Want het is natuurlijk best lastig. Ik weet het in de bouw, 60.000 mensen zijn daar hun bank kwijtgeraakt. Uh, en als we dan zeggen we willen graag arme mensen helpen, dan doen we dat ook. Het CDA uh, is echt bezig om mensen die uh, maar nauwelijks iets overhouden... Uh, uh, er bovenop uh, te helpen. Maar we moeten ook eerlijk voor elkaar zijn... En dat op dit moment er heel veel belasting wordt betaald... door heel hardwerkende uh, mensen. En dat moeten we niet doen uh, alsof we teruggaan naar de middeleeuwen nu. 7 miljard euro wordt er elk jaar aan kinderen uh, gegeven. Kinderopvang, kinderbijslag, hulp aan bijzondere kinderen... die bijzondere hulp nodig uh, hebben. Dat moet natuurlijk wel opgebracht uh, uh, worden. En we moeten ons wel realiseren... dat er een heel ingewikkeld debat in de samenleving aan de gang is... waarbij we weten dat heel veel uh, mensen... die bijvoorbeeld in het verzorgingshuis uh, gewassen uh, worden... die worden gewassen en geholpen door mensen van allochtone afkomst. Op de bouwstijgers staan mensen uit het buitenland... die hebben waarstikken nodig... en daar zult u het CDA ook geen kwaad woord over horen. Maar we moeten ons wel realiseren... dat als we goede ontwikkelingssamenwerking overeind willen uh, houden... en niet willen dat Gaddafi daar wapens uh, van koopt... dat we ook nog eens moeten kijken naar de manier... waarop dat op dit moment in elkaar uh, steekt. Ik ja. denk dus dat de CDA's die nu denken... het is niet helemaal naar mijn zin... ja, als je het CDA laat zakken... Uh, dan heeft het CDA inderdaad niks meer te vertellen. Dat moeten we niet willen in dit land. Wij zijn... Een een degelijke partij die de moeilijkheden niet uit de weg gaat, maar die eerst zegt: die meneer die zegt, ik ga s' ochtends voor dag en dauw het bed uit, en ik ben s'avonds na de file heel laat thuis en ik werk me overhoop. Dat soort mensen zegt: ja, CDA, je verdient mijn steun. En dan kunnen we sociaal zijn. Een van de bellers zei: uh, het CDA is afgestapt van het principe dat het gezin uh, de hoeksteen van de samenleving is. Dat is een, een, een, een echte misverstand, moet ik zeggen. Meneer zijn namelijk ook, we betalen steeds meer belasting. Ja, dat doen we onder andere om die 7 miljard voor kinderbijslag... voor kinderopvang, voor hulp aan kinderen die het moeilijk hebben... ook te kunnen betalen en te kunnen blijven betalen. Dat hebben we er op zichzelf ook graag voor over. Ook voor studenten hebben we veel over. Maar ondertussen betalen we evenveel rente op de staatsschuld... als we voor het hoger onderwijs, respectievelijk voor het basisonderwijs betalen. Ja, al die rente, die geef je natuurlijk liever aan, aan de kinderen. Uh, een van de bellen zei ook, uh, de, de, door de samenwerking met de PVV laat um, het CDA... de 700.000 allochtonen die aan het werk zijn en die hard nodig zijn... en zelfs onmisbaar zijn voor de Nederlandse economie, die laat u in de steek. Ik herhaal graag dat ik heel veel mensen uh, zie, ook in het dagelijks leven, in bedrijven, uh, ook, ook in de bouw en de zorg, die van allochtone herkomst zijn en die prima werken. Uh, en dat uh, die hebben we gewoon nodig, laten we daar gewoon heel simpel in, uh, in zijn. Dus daar zult u mij ook niet over horen. En ik herhaal nog maar eens een keer: uh, of iemand dan, uh, dat nou doet met een hoofddoekje of niet, dat is mij om het even. Dit land, of je nou gereformeerd of katholiek of islamiet uh, bent, dat heeft recht op zijn eigen godsdienstvrijheid. Wat ik ook zeg, en dat was een andere die daarover begon... ja, meneer Wilders, is er, of iemand nou Janssen of Wilders of Pieters heet... waar het om gaat, is dat willen wij draagvlak onder onze voorzieningen houden... dan zullen we er een schepje bovenop moeten doen... en dan kunnen we niet alles op het bordje van de overheid leggen. Ik kan hier wel iets gaan beloven, maar dit is wel van belastinggeld... Goed. Um, feit, u krijgt trouwens ook nog een compliment. Hè? Dat, dat zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Een van de bellers zei van het feit dat uh, het verhaal van Eelco Brinkman... is alleen al een garantie dat het goed gaat komen met het CDA. Dat dank ik de beller zeer voor. Goed. Wij gaan dit deel afsluiten. De CDA-campagne is nu al mislukt. Als de stelling van vandaag uh, ruim 1400 mensen hebben gereageerd, 70% is daarmee eens, 30% is daar niet mee eens. Ik zeg nog maar even dat u vanavond ook te zien bent in het programma Altijd Wat van de NCV. 5 voor 9 op Nederland 2 is een portret te zien met u. Wilfred Scholten, die ging met u op pad. En een deel daarvan is al te zien op onze site stand.nl. De rest dus vanavond live op Nederland 2. Elko Brinkman, lijsttrekker voor het CDA. Ja, in de Eerste Kamer. Dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. We gaan contact zoeken met uh, het programma wat zometeen na ons komt. Uh, Jan Nom zit uh, klaar in Amsterdam. Live vanuit de kroon vrijdagmiddag live. Jan, wat gaan jullie doen? Hier is al gearriveerd de ex-baas van DSM. Het bedrijf dat het zo fantastisch doet. Nog steeds Peter Elverding. Momenteel de machtigste commissaris van Nederland. En we praten met hem over de BV Nederland. Uh, Thomas Laudon, daar bespreken we de Arabische revolutie mee. Cabaretier Onno Innemee zag een berg beklimmen die zijn arm afsnijdt. En een ballet over Andy Warhol. We debatteren over de vraag of Willem alles. Sander nou wel of niet geschikt is om koning te worden. Uh, en Sanne Wallis de Vries is er zoals iedere week met haar Friends en Satire. Frits Barend met onthullingen, de column van Justus Van Oel. En we hebben live muziek van via YouTube ontdekt en succesvol geworden. Esther Groeneberg, zo direct hier in de kroon in Amsterdam aan het Rembrandtplein. Waar iedereen van harte welkom is. Ah, Esther Groeneberg, dat is leuk. Want ik heb uh, nog een singeltje voor haar ingespeeld, als drummer. Als bij, drummer? Jazeker, ze was de gasten. bij ja, mij. Maar je in bent eruit gegooid, want nu zit er een andere drummer. Ja, nee, nee dat was ook maar eenmalig. Uh, maar goed, oh. dat was erg grappen met Esther Goedeberg. Doe er dan hartstikke groeten. Dat zal was een ik doen. Leuke herinnering. Dat is zometeen op deze zender Radio 1, vrijdagmiddag live uit de Koning in Amsterdam met Jan Mon. Wij stoppen ermee bij de NCV. Blijf u vooral luisteren hier op Radio 1. Prettige middag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.